Bijna 7 uur. Goedenavond. Het Q-Music-nieuws krijg je van Nathalie van Zuilenkom. Goedenavond we beginnen met de formatie. Gidi Markensauer gaat morgen op de koffie bij informateur Letchert... Melten NOS. Hij is de leider van de PVV'ers die gisteren opstapten... omdat zij kritiek hadden op de koers van Geert Wilders. Markensauer liet toen meteen weten dat ze met de informateur willen praten... over eventuele steun aan het minderheidskabinet. Om te kijken wat wij met die zeven zetels voor onze kiezers kunnen bereiken. We hebben een prachtig verkiezingsprogramma, de PVV... 40-plus pagina's. Daar zitten heel veel goede dingen in. En ik denk juist in een constellatie van een minderheidskabinet... dat we heel veel kunnen bereiken... mits we met de juiste mensen op de juiste toon gesprekken voeren. Als BRTL. Dan naar Spanje. Daar zijn tot nu toe 43 lichamen geborgen... na de dodelijke treinbotsingen in Zuid-Spanje afgelopen zondagavond. Daarvan is bijna iedereen geïdentificeerd. Er zouden nog twee mensen worden vermist. Het treinverkeer tussen Madrid en Andalusië ligt nog zeker tot vrijdag stil. Een 14-jarige jongen is in Capet. Aan de Nijssel opgepakt omdat hij een vuurwapen meenam naar school. Het wapen werkte niet. Maar ook dan mag je het niet bij hebben, zegt de politie. De jongen hoeft voorlopig niet meer op school te komen. Hij is geschorst. En Amsterdam grijpt in op Koningsdag. We kennen het traditionele beeld wel. Een oranje gekleurde stad met tientallen mensen op bootjes in de grachten die feestvieren. Nou, dat is dus vanaf dit jaar verleden tijd. Er mogen nu op een boot maximaal twaalf personen en een schipper staan. Ook worden onder meer de illegale verkoop van alcohol en illegale straatfeesten op Koningsdag strenger aangepakt. De maatregelen komen na een oproep van hulpdiensten... die de drukte niet meer aankunnen in de stad. En we sluiten af met het weer-voor-weer-plaza. Vanavond koelt het af richting het vriespunt. Morgen begint zonnig, maar later komt de regen aan. En dat bij 1 tot 9 graden. En dank uw verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A16 tussen Rotterdam en Breda. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Dordrecht Centrum. Daardoor een ongeval is de hoofdrijbaan afgesloten. Vertraging is daar 18 minuten. En er wordt geflitst op de A1 tussen Eemnes en Amersfoort. Daar staan ze bij 37,2. Op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam bij 19,0. Op diezelfde A7 tussen Den Oever en Amsterdam... staan ze ook bij 28,1. De hoogte van Averhoorn. Op de A16 Rotterdam-Dordrecht. De hoogte van Zwijndrecht bij 30,2. En de laatste, dat is de A50 Zwolle-Apeldoorn. Apeldoorn, Apeldoorn staan ze bij 209.3. Vanaf maandag, de Q-top 500 van de 90. Ja, stel je voor, er loopt iemand rond... en die heeft nog nooit één liedje uit de 90s gehoord. Dan gaat er volgende week echt een schatkamer open. Een Eureka-moment, vijf dagen lang. Want van, van al het mooiste uit de jaren maken we een top 500. En die hoor je vanaf volgende week maandag. Mede mogelijk gemaakt door Corine, Berko, Maarten, Wanda Els... Thomas, Patricia en Ijsbrand stemden onder andere op deze track... Uw, ik er er de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 we zijn meteen vertrokken. Uh, er is mij iets opgevallen. Uh, volgens mij heb ik dit uh, vaker gezegd, maar uh, normaal of niet speelt zich verdacht vaak in de keuken af. Ja, of ik krijg uh, alle culinaire kwesties. Dat kan natuurlijk ook. Als je een gekke gewoonte hebt... Groom niet om een berichtje te sturen. Wellicht wordt hij binnenkort langs de meetlat gelegd. Naamgenoot Joey, die ging je al voor met nou echt een keukenknaller. Ik haal een uh, boterham uit de vriezer. Ik uh, gooi daar een plak kaas op en die, uh, die eet ik direct op. Ja, je boterham bevroren eten met plak kaas, dat wel. Uh, toch werd het allemaal niet uh, normaal uh, bevonden. Maar ik ga wel toegeven dat er een periode in mijn leven is geweest... dat ik dit ook deed. Ja, waarschijnlijk is het gewoon een mannen ding. Om half negen een nieuwe episode van Normaal of Niet. Eerst nog even Knok tegen de Klok. Ik zit eigenlijk een beetje te hopen op een echte klapper vanavond. Ik zou het zo lekker vinden als we boven de 200 euro er een keer uitgaan. Het is nog niet gebeurd deze week. Dus het kan nog. Wil je al aanmelden voor Knok tegen de Klok? Ja, wil je dat? Oké, okay, nou kom erop dan. Dus stuur maar gewoon Klok in de Q Music App. De voorinschrijving is begonnen. En dan gaat een gerucht rond over een nieuwe samenwerking van Lady Gaga. Vertel ik je naar Shepard. En hoor je Luna, eerst even een van de artiesten die in de running lijkt te zijn... om het anthem voor het komende WK voetbal te gaan maken. Ik heb het over Lady Gaga. Ik zeg uh, een van de artiesten, want uh, als ik de wandelgangen moet geloven... dan gaat ze het niet alleen doen. De FIFA zoekt ook nog een artiest uit een ander gastland om mee te doen op de trek. En namens Canada schijnt de naam van The Weeknd in de koker te zitten. Ja, om even in voetbaltermen te blijven hangen... Uh, daar zullen ze wel een bescheiden hitje mee scoren. Ze zullen wel in het linker rijtje komen, in de kruising en op één. Roma, Roma, ma gaga, ga, ooh la la, what's your problem? En pauze, zometeen David no, you Kerr know Knok. Knok tegen de klok. Dit zou je niks verbazen. Maar volgens cijfers geven het minste uit in januari en februari. En dat is natuurlijk echt helemaal logisch. Want ja, het is er niet meer. We zijn leeg, we zijn op. Wat je niet hebt, kan je ook niet uitgeven. Ik werd gisteren werd ik door een vriend gebeld en die zei: sta in de badkamer. Nee, ik sta in mijn portemonnee. Ik heb niks meer. Uh, maar de redding die is nabij. Want over een uh, minuut of vijftien uh, gaan we geld verdienen in knok tegen de klok. Roep stop en win. Nou, makkelijker wordt het echt niet. Kan je het uh, uitgeven aan uh, bijvoorbeeld? Een maandje mijn motorverzekering uh, voor betalen. Een hele grote Lego set. Ik ben een uh, logeerkamer aan het schilderen en opknappen en daar kan nog wel een uh, bed in. Oh. Zo.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 Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Dit is een senseo. Ja, toch? toch. Stuk goedkoper volgens mij. <laughs> Test zelf. Senseo.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 Cocoonen. Daarom hebben we deals waar je het warm van krijgt. Zoals Boxspring Home 180 voor 1390 euro. Swiss Sense for everybody. Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig.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 Twee Rikkie van Wolf's winkels voor één Semstein? Ja, Charon, Sherry, Dan heb ik NEC vol. Spaar ze allemaal. We doen met je mee. Plus, het is de laatste week fabriekssale bij Keukenkampioen. Dat betekent gratis montage en 10% extra korting op alle keukens. En dat ook nog tegen de prijzen van 2025. Kom naar Keukenkampioen of 35 jaar kampioen in keukens. Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie.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 Van der met zometeen meteen de alarmschijven eerst david Guetta aan teddy swins en gum gum gum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 A fast car Is it fast enough so we can fly away Still gotta make a decision Leave tonight or live and die this way So I remember oh. when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights lay out before us And your arm felt nice wrapped around my shoulder And I, I had a feeling, yeah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 de klok. Eerst ga ik je even een waanzinnig verhaal vertellen. In 2016 leefde een octopus met de naam Inky in het National Aquarium of New Zealand. Overdag verbleef hij rustig in zijn aquarium. Niks aan de hand, zou je zeggen. Alleen na verloop van tijd merkte verzorgers dat er s'nachts regelmatig vissen verdwenen uit een nabijgelegen bassin. Er waren geen sporen van schade, geen kapotte bakken, geen aanwijzingen voor een technische storing. En ook Inky die bleek compleet onschuldig tot ze de camerabeelden gingen checken. Wat was er nou aan de hand? Inky die had ontdekt dat zijn verblijf niet volledig afgesloten was. Tijdens de nacht kroop hij dan uit zijn aquarium... liet hij zich op de vloer zakken... en glibberde zo richting een aangrenzende vissenbak. Nou Daar at hij rustig wat uh, gruppies op... en gleed vervolgens weer terug naar zijn eigen verblijf. Uiteindelijk konden de verzorgers er wel om lachen. Het verblijf van Inky werd opnieuw compleet onder de loep genomen... en dichtgemaakt. Alleen, ja... Het hielp blijkbaar voor een want Inky wist er niet veel later definitief te ontsnappen. Via een afvuurbuis. hij verdween voor altijd om nooit meer terug te keren. Clue van het verhaal, onderschat ze niet die octopussen. De Q-music. Alarm. Alarm Shakira. Zoom. Maximum. Maximum is... Come on, get on up.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 We do. A zoo ooh, ooh come on keep it up it's funny if you down to play and we the floor into a zoo ooh ooh come on get on up we wild and we can't be tamed and we the floor into a zoo ooh ooh come on keep it up it's funny if you down to play and we the floor into a zoo Shakira heeft de alarmschijf zoo hoor je bij Q knok Knok, tegen de klok. Speel ik met Jessica en die gaat een telefoon kopen. Jessica, welkom in de show. Jee, goedenavond Joey. Goedenavond, goedenavond. Waarom ga je een telefoon avond. kopen? Nou, mijn dochter is vandaag jarig. Ach, nee. En uh, zij wenst een uh, telefoon, dus nou, vandaag. Nou, gefeliciteerd, ja. hoe heet je dochter? Rosalind. Er is er eenjarig. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien. Dat is Rosalind. <laughs> Dankjewel. Hoe hebben jullie het uh, gevierd hè, vandaag? Nou, we zijn net uh, terug uh, van een restaurant. Zijn we lekker uit eten geweest met elkaar. Nou, wat fijn. En we zijn net weer thuis. En wat moet de telefoon dan allemaal kunnen? Wat voor telefoon wordt het? <laughs> Nou ja, ze wil heel graag uh, met haar vrienden gewoon lekker kunnen contacten... via WhatsApp, uh, TikTok-filmpjes maken, ja? Snapchatten. Uh, ja, dat zijn haar wensen. Welke kleur? Dat maakt er niet zoveel uit, denk okay. ik. Nee. Dan nu uh, ja, een belangrijke vraag, Jessica. Want een telefoon is natuurlijk niet mis als verjaardagscadeau. Dat klopt. Wat kost dat? Ja, zo'n 300 euro bij elkaar ongeveer. Oké, okay, alright. Nou, het zou zomaar vanavond in de klok kunnen zitten, hè? Zeker, ja, ja het is, heel het spannend. Is een zeer onverwacht spelletje. Welkom bij knop tegen de klok. Je hoort zo meteen een reeks geldbedragen en wisselend tempo oplopen. Aan het einde van die reeks gaat de klok af. Maar de truc is om net ervoor stop te roepen. Roept dat zo duidelijk mogelijk, doe je dat. Dan hou je zoveel mogelijk uit de klok. Anders krijg je niks. En dat zou wel heel jammer zijn. Precies, ja, zeker. Ben ja, er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Daar ga je. 25 euro. 62 euro. 84 euro 113 euro 147 euro Stop, stop! Woehoe! Yeah! Yeah! Woehoe! <laughs> yeah! Woohoo. Nou, wat een cadeau zeg! Zeker. Wauw. Ja, ik zat, hier, uh, ik zat hier best een beetje. Ik vond het best spannend, Jessica. Want ik dacht, ja, ja ik wil wel dat we even een mooi bedrag binnenslepen. Zeker. Je krijgt heel spannend. 147 euro van me. Ja, fantastisch. Dat ga ik direct naar je overmaken. We gaan wel even luisteren hoeveel zat er in de klok vanavond. Ja. Even, even checken: 165 euro. 205 euro. 44 euro. Laat het stoppen, laat het stoppen. Ja, heel goed. Heel goed. Ja, zover alle we niet aangedurfd. We zijn er helemaal blij mee. Dat hoeft ook helemaal niet, je krijgt 147 euro. En ja, ik wens ja. jullie nog een uh, fantastische verjaardag. En veel plezier met de telefoon hè? Ja, super, dankjewel. Fijne to avond. Dankjewel, jij ook. Tot later. Doeg. Het is Armin bij Q Music en Dream A Little Dream. Were born in a different time.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 Dream with me. Q Music. Q sounds better with you. Hij komt wel eens van een ander leven. Andere plek om te wonen. Een andere baan. Een andere partner. Zeg ik dat hardop? Uh, Nate Smit heeft alles omgegooid in zijn leven. Maar niet op een heel erg voor de hand liggend moment. Ik vertel je zometeen het hele verhaal van Neet Smit. Uh, na die andere Nate, Naad... Wat een slechte grap dit. Wat zit er het nieuws? Nou, over vader gesproken een bizar verhaal uit Duitsland straks. Je hoort zo hoe twee zogenaamde redders voor jaren de bak in verdwijnen. Sorry voor deze grap. En de nummer 1 uit het topper. Windfarm. Serious go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 Hey jonge ondernemer, je kunt weer btw-aangifte doen. Oh ja, dat moet ik niet vergeten.